De Melford Moorden. Een hoorspelserie in zes delen geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het eerste deel. Politiebureau Melford, vrijdagavond. Rechercheur Nattel, brigadier Plammer en ik, ik ben inspecteur Carter, begonnen met onze weekenddienst te draaien. In ons dorpje Melford gebeurde eigenlijk nooit iets schokkends. Maar dat zou allemaal gauw veranderen. Politie Melfred, Rusjussen Nuttall. Toch niet weer een beroving. Ja, wanneer was dat? Brigadier, brigadier. Ik, ik, ik kom mezelf aangeven. Een blikje. Uh, Plummer! Ja, deze meneer komt zichzelf aangeven. Ja, daar ben ik weer. Wat zei u precies? Uh, nee, Arthur, oh, ben ja, je dan alweer. Al ja, maar, maar deze keer is het echt waar, brigadier. Ja. Ik heb iemand vermoord. Doe me een nul, Arzur, en verdwijnt. Ik ben een gevaar voor de samenleving. Ik wil gearresteerd. worden. Ja. Dan had je hier moeten reserveren, Arzur. We zitten ja. vol. Ja, wees dat verstandig ja. en ga naar huis. Ja. ja, ja, ja, dat begrijp ik. Momentje. Ja, goh, eh, de Inspecteur Kater. Ja. Ziekenhuis aan de lijn. Oh. De ambulance bracht net een man binnen, in elkaar geslagen en waarschijnlijk beroofd. Dat heb ik gedaan, inspecteur. Jullie moeten me opsluiten. En als je nou niet maakt dat je wegkomt. Ja, ik ga wel, ik ga wel, maar dan sluit u spijt van krijgen. Inspecteur. Eén ding tegelijk, naartoe.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 Door wie werd de brand gemeld? Uh, door de dominee. En dat is hem, daar in die ochtendjas. Uh, tot kijk, inspecteur. Ja, ja. Schiet nou een beetje op, Jenkins. Daar hoeft het niet meer. Plussen, mannen. Nee, Jenkins, niet zo. Juist, goed zo, houden zo. Goedenavond, uh, u bent de dominee? Uh, inderdaad, ja. Inspecteur Carter, dit is regisseur Nuttel. Politie Melfort, zullen we een stukje achteruit gaan?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 Uh, leren jasjes, bijkenbroek, donker haar, uh, normale lengte. Leeftijd? Ongeveer 30 jaar zou ik zeggen, misschien niet over. En hij had een klein snorretje. Waar kon u hem dan zo goed zien van die afstand? Jawel, ik deed het raam open en riep, hek keek op en ik zag zijn gezicht heel duidelijk. Ja, ja, ja. Had u hem al eens eerder gezien? Nee, nee. Nou, dominee, ik ben bang dat er niet veel meer van uw wijkgebouw overblijft. Uh, waardevolle dingen binnen? van geldwaarde, kerkelijk archieven, psalmen en gezangboeken, papieren van het plaatselijk natuurpont. Nee, nee, het is niet de inhoud van het gebouw, maar het gebouw zelf, dat wordt zeer waardevol is. De zondagsschool was erin ondergebracht, hè. de dames toneelvereniging, de club voor ah, de jaren dat nog Dat kunnen zijn, dominee, ding. dat veel erger kunnen zijn. Ja, dat zijn dat er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Nee. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. Ja, ja.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 Kom, we gaan terug naar het bureau, Nettel. Nou, we hebben er maar twee. In dat wijkgebouw ging ik als kind naar de zonderschool. Ja. Ja, nou, bij die oude domino, natuurlijk, en niet, uh, niet bij die nieuwe. Wat <laughs> Nou, vooruit, al, Hebt u het besloten of uh, moeten we wachten tot we van ons weten? Ja, ja, ja, ja. ja. En wat doe je dan? Uh, ik pas. Ja. Hoe laat zijn we? Kwart over twaalf. Hey, het is zaterdag. Goedemorgen allemaal, ik ben in voor 10. Wat uh, zegt u voorop instructeur? Uh, ja, gaat u mee? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het niet. Oh, nee, ik denk dat jij bluft, Plummer. Ik wil je zien. <laughs> nou, nou, wat het mee is, hè? Ja ik, uh, ik ja, ik neem hem wel. Hij ja, doet ik Absoluut. Het is, ja. Absoluut. Ik heb niks Politie Melfort? Ik heb er niks van Ja, meneer? Met Brigitte Plummer. Je hebt toch vast Pst, je die radio even uit. Ja meneer, hij zit hier naast me. Onmiddellijk meneer. De hoofdinspecteur. Nou, vraag hem hierheen te komen. Gaan we met z'n vieren kaarten. <lacht> Het is wel een eindje. Hij moet u hebben, inspecteur. Ah, iemand neemt ons te pakken. Nou, geen manier. Geen manier. Ik heb uh, full Eh, mm. uh, ja, hallo. Ja meneer, met inspecteur kaarten. Ja, ja meneer, net wel niks aan, bij Scherpschutter. scherpschutte. Jazeker.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 Het computercentrum was ondergebracht op een oud landgoed. De charme van het prachtige gebouw was enigszins verloren gegaan... door onder stroomstaande omheiningen, zoeklichten en waakonden. Een lid van de bewakingsdienst begeleidde ons naar een kantoor op de eerste verdieping. Meneer Armstrong, de politie. Gaat u gewoon Dank u wel. Dank u.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 Vlug. Hoe ver is de bewaker? Nog een centimeter of tien. Ja. Vooruit jongen. Je kunt het. Je kunt het. Oh nee! Laat de dokter komen. Vlug. Idioot. De inspecteur had geen keuze, hij moest wel. Anders zou de bewaker gedood zijn. Dat, dat was dan zo'n verdiende loon geweest voor die, voor die belachelijke poging de helder te hangen. Ik wilde de indringer levend in handen hebben, had ik gezegd, inspecteur. Het spijt me. Maar alsjeblieft dat je wegkomt. Allebei! Wat is dus hier aan de hand? Meneer Van. Goedendag. Is dit de inslapper? Ja, meneer Van. Oh, daar is zo te zien geen woord meer aan te krijgen...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 Tja, gedane zaken nemen geen keer mensen en er blijven nog genoeg Russen over. Is het slachtoffer van Rus? Ja, van een paar dagen geleden met een vliegtuig regelrecht uit Moskou. Dat is een van een Russische handelsdelegatie. Ik vraag me af hoe hij al onze veiligheidssystemen heeft kunnen kraken. Als onze bewakers hem niet tegen het lijf waren gelopen, had hij ongemerkt weer kunnen vertrekken ook.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 Ik zal dit zeker voorleggen aan de hoofdinspecteur en zijn orders uiteraard opvolgen. Zo mag ik het horen. Kom, laten we hier weggaan. Bouin. Zonder om de lijkschouwer het horloge van het slachtoffer te geven. Het is een duurmerk. Hm. het is een goedkope Russische imitatie. Kijk nou eens even. Hij heeft plantplekken op zijn handen. Uh, mag ik even?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 Je kan het toch niet zo alleen op de straat? Zo nee, laat. Als jij denkt dat je iets met haar kunt beginnen, dan ken je haar man vasten zeker niet. Als je een uurtje of twee tijd hebt, dan moet je zijn een dossier eens lezen. <laughs> Beroving met geweld, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, inbraak, bedreiging en ga zo maar door. Wat ja, als een vrouw betreft, hij is zeer loos. Als het de hoofdinspecteur is, zegt hem man dat ik er niet ben. Ik zal hem vertellen dat ik het zeggen moet. Ja. Politie Melfort. Waar?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 Hij wees ons hoe we bij het huisje moesten komen en ging toen weer verder met zijn werk. Hij had het allemaal alles eerder meegemaakt. Eenzame huizen, eenzame mensen. Kom, Nadul. Je denkt toch echt niet dat er iemand open zal doen, hè? Wat staat er op dat briefje? Schijn eens bij. Kom niet binnen, huh? waarschuw de politie. Sleutel onder mat.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 Wat zegt hij? Hij vraagt steeds naar zijn dochter. Doch, de... Heeft u zijn adres? Nee, alleen zijn naam. Ja. Bij... Meneer Riscoll, waar oh, woont u? Het de... oh, de... ja. Bij... heeft niet tot hem door. Kom, al, we gaan terug naar het bureau. Oh. Oh. Heb jij de hele dag dienst? Over een paar uur ben ik vrij, dan moet ik om vier uur weer beginnen, hoezo?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 Een dominee, Jaap Maarleveld, Debbie Galwood, Barbara Sobels. En een verpleegster, Teuntje de Klerk. Technische realisatie, Léon Dubois en Tom Brudon. Regie, Hero Muller.